Jelle Visser met het NOS-journaal. Grote containerschepen moeten bij een noordwestenstorm... de vaarroute vlak langs de Waddeneilanden mijden. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die onderzocht de ramp met de MSC Zoe... die vorig jaar honderden containers verloor. Een deel van de lading spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden. Volgens de Raad ging het door een combinatie van factoren mis. Het schip ging door de Noordwestenstorm extreem slingeren. Er spoot zeewater omhoog tegen de containers. En het schip raakte door de deining de bodem. Bij een schietincident in de wijk Feyenoord in Rotterdam is een man van 69 licht gewond geraakt. Twee schutters belden rond twee uur vannacht aan bij zijn woning. Toen de man open deed, begonnen ze met schieten. Zeker elf kogels gingen door de ruit, meldt Rijmond. De man raakte gewond door rondvliegende glasscherven. Een vrouw van 27 en een man van 42 zijn kort na het incident opgepakt in Rotterdam. Over het motief is nog niets bekend. Tientallen leden van de Amerikaanse Secret Service zitten in quarantaine... nadat twee agenten positief zijn getest op corona. Dat melden Amerikaanse media. De Secret Service is verantwoordelijk voor de beveiliging van president Trump. Er werken duizenden agenten. De beveiliging van de president zou volgens de dienst niet in gevaar zijn. De twee besmette agenten deden voorbereidend werk... voor een verkiezingsbijeenkomst van Trump afgelopen weekend in Tulsa. Ook zes campagnemedewerkers van Trump die bij de rally waren, zijn besmet. En de Eiffeltoren in Parijs is sinds vanochtend weer open. Door de coronacrisis was de Franse toeristische trekpleister drie maanden gesloten. De langste sluiting sinds de Tweede Wereldoorlog. Wel zijn er beperkingen. Bezoekers moeten verplicht een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden. En de liften zijn voorlopig nog gesloten, net zoals het bovenste dek. De toren die in 1889 werd opgeleverd ontvangt jaarlijks circa 7 miljoen toeristen.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 Er dan mee, als het uh, zo lang uh, duurt? Nou, uh, gewoon een uh, wat uh, kalm nummer opzetten. Uh, de Staal Council met Paul Weller in de gelederen. Uh, dat is ook wel een uh, nummer van uh, jaren terug. Ik denk wel zeker ook wel weer 30 uh, terug. Bijna 30 terug. En dat uh, was uh, De Langhad Summer. En uh, die doet het altijd heel erg uh, fijn. Want het is ook lekker zo'n loom nummer wat je moet opzetten als het uh, erg warm is. Nou, dat uh, heb ik uh, bij deze. Gedaan. Uh, we gaan in dit uh, uur natuurlijk het uh, nieuws doornemen met uh, Mick Boskamp als het uh, gaat om uh, zijn nieuws. Uh, dat gebeurt om half twaalf. Kijken of het uh, ook uh, lukt. Gisteren had ik even nog wat uh, problemen om uh, de uitzending in uh, te halen. Maar goed, uh, het, uh, het kan ook uh, vandaag uh, weer als een soort... Uh, uh, hoe noem je dat, en, uh, iemand met uh, rook en de gimpen, dat hij nog uh, zich uh, kan melden. Dus we zullen dat uh, straks uh, gaan merken. Nu hebben we natuurlijk uh, ook uh, voor muziek uh, gezorgd in dit uh, uur. Want ook hier is de muzikale onderstroom van Nederland uh, zeker vertegenwoordigd. 14 februari 2019 kwam zij hier in de studio. En toen speelde ze dit niet. A Little Big Secrets van Lizzie V. Above it all, so magical, invisible. I live as I breathe it. Oh. 74, 75 en daarvoor Lizzie V met uh, Little Big Secret uh, het nummer wat zij niet speelde maar wel uh, andere nummers op die 14 februari 2019 was uh, ja, uh, Valentijnsdag kan ik me toen nog uh, herinneren van uh, dat uh, moment en dat wij heel erg blij waren dat zij hier bij ons in de studio was om liedjes te spelen. Bovendien, dit verhaal zat ook een verhaal. En wel in meerdere opzichten heeft dit een verhaal. The Little Big Secret gaat over serieuze zaken. Over dat je geheimen zo in de weg kunnen zitten dat je er op een gegeven moment wel over moet praten. Hoe klein ze ook zijn. En hoe uh, meer en hoe zeer ze ook in de weg uh, zitten. Dat was een beetje ook een psychologisch verhaal. Uh, wat dat betreft. Want uh, het heeft ook te maken met angsten uh, om het verhaal te vertellen. Dus uh, het heeft uh, uh, ja, misschien wel een punt uh, voor gezorgd. Dat mensen dan uiteindelijk wel gaan praten. Dat is de strekking eigenlijk van de Little Big Secret. Uh, zoals ik hem uh, heb uitgelegd. En uh, ik heb er waarschijnlijk ook. Uh, nou, waarschijnlijk weet wel zeker dat uh, Lisanne daar uh, meerdere malen ook gezegd heeft. Ja, dat is ook wel. ...correct wat je gezegd hebt. Dus komt uit een uh, muzikaal uh, dorp... ...Rokanje, daar kwam Lemming ook nog uh, ooit uh, vandaan. Dat is een uh, illuster rockgroepje uit de jaren 70 geweest. Stond bekend om uh, behoorlijk wat, uh, wat shows... ...wilde shows uh, wel te verstaan. En uh, daar uh, komt uh, deze Lisanne Veenendaal... ...want dat uh, is de dame achter Lizzie V. ...die komt daar ook uh, uit uh, vandaan. Nou ja, goed, heb ik heel wat uh, uitleg gegeven... ...over bepaalde uh, dingen. Nu weer tijd uh, voor de jaren 70. Er is ook een uh, lekker nummer uh, waar vroeger veel mensen op losgingen op de dansvloer: uh, Anita Ward en Ring My Bell. Every day for all my life I used to do it and I need it the only thing I want is just to run Every day for all my life I'm used to do it and I need it It's the only thing I want is just to rush Rush Every day for all my life, I used to do it and then you didn't it, everything the only thing I want, is just to rush Push, cash Have a fight, bring money can I launch, something else the machine every day for all my life, I used to do it and then you beat it, it's just to rush the Het is donderdag vandaag hè, mensen, dus uh, het is ook een beetje alternatief uh, donderdag. Dus uh, hier en daar moet er iets van zo'n randje wel te horen zijn. Bovendien heb ik iets uh, teruggezien uh, uh, op uh, de NPO-kanalen van uh, de top 2000. En uh, er werd een beetje geschiedenis verteld over hoe Yellow uh, eigenlijk begon en hoe ze zijn doorgebroken. Die Boris Blank uh, vertelde een mooi verhaal dat hij op een gegeven moment uh, in een uh, muziekwinkel kwam. Mickey, hij ja, hangt nu ook aan de telefoon, dus uh, je mag uh, erop... Je mag, je mag meeluisteren. Uh, en op een gegeven moment... Uh, kwam, ja, die, die, die gasten die verkochten alleen maar gitaren... En, en allerlei onzin. En hij ging altijd stevig vast naar de toetsen... Uh, ja, de, de, de, hoe noem je dat? De keyboards en de synthesizers. En elke keer als hij op een gegeven moment binnenkwam... in die platenzaak... oh nee, zag die eigenaar... daar heb je hem weer. Maar uh, toen was hij doorgebroken... en toen werd er een keer die rode loper voor hem uitgelegd. Ik vond dat zo'n fantastisch verhaal. Uh, maar goed, uh, ze zijn uh, in 1980... Uh, min of meer begonnen met, met onder andere dit nummer, Bastids. Uh, maar ja, Mick, uh, jouw dansverleden Electro, zit er natuurlijk ook in verweven denk ik, hè? Ja, zeker. je ziet ook eigenlijk, hè, je ziet het aan Kraftwerk, je ziet in Yellow. Ja. Uh, Daar hebben we toch echt wel in de gestaan van de dansmuziek, hoor. Ze ah. zeggen altijd, zeg altijd dat het ontstaan is in Amerika, weet je wel, ja. en, de techno, en acid, noem en maar op. En dan weer, werd het weer uh, geëxporteerd naar Ibiza, pizza. Ja. De DJ's ze daar draaien. Maar ik de Duitse invloeden die zijn echt uh, bijzonder groot. Ja, ja we, hebben er, we hebben nog één Amerikaan. Die ik zou ik zou bijna vergeten. Maar dat is er eigenlijk ook één. Die heeft ook een beetje de techno uh, een, draaien. Dat is Patrick Cowley geweest ja zeker, absoluut. Ja, oké. Okay. nou dat is, het, dat is het kop. Wel iets later. Wel ja. later. Maar, maar absoluut, absoluut. Ja, uh, ik bedoel de bootleg van I Feel Love is natuurlijk een hele, hele grote bootleg geweest. Daar heeft hij wel heel wat faan mee opgebouwd. Maar goed. Zeker. Uh, zeker. Uh, we gaan het uh, over andere zaken hebben. Mick, ik zag vanmorgen... en uh, toen ik uh, op een gegeven moment ook even bij jou op je Facebook profiel... je hebt je nogal erg opgewonden over... Uh, het journaaien van de Volkskrant, uh, de, de, de Telegraaf en het AD. En dat, uh, je hebt zelf ook nog een stuk uh, geschreven over mannenzaken. Op mannenzaken. En dat ging over, nou ja, het, het, het, het verhaal over over wat er niet deugt aan, uh, aan allerlei dingen... wat, er, wat eruit uh, uh, wordt, wordt uh, gebracht uh, door officiële kanalen en weet ik allemaal wat. En je, dan met name ook uh, Rutte en de jongen nog uh, het een en ander kwalijk. Nou ja, ja, kijk, weet je, het is, er is nu een soort halleluja-stemming. Hm. En ik wil geen, uh, geen partypopper zijn. Nou. Ik, ik snap dat, hè. Ik, hm. ik ben het, kijk, je moet niet, mensen begrijpen het altijd verkeerd. Ja. Die denken dat ik het gewoon vervelend vind... Dat zo goed gaat uh, ten aanzien van, uh, van, nou ja, zeg maar de coronacrisis in die zin. Ja. Uh, geen doden, uh, uh, uh, uh, ja, geen stervenvallen dus, ja. en geen mensen, niet zoveel mensen op het IC meer, et cetera, et cetera. Dat juich ik natuurlijk alleen maar toe. Ja. Maar er is wel een behoorlijke prijs voor betaald, laten we ja. eerlijk zijn. Hè? Ja, ja. Als we kijken, naar, als we kijken nu naar de situatie die er nu is, mm. dan hebben we het over de economie. We hebben het over Amsterdam, waar 80% van het, van het de, de, de midden- en kleinbedrijf failliet gaat de komende mm -hmm. tijd. Ja, dat zijn nogal cijfers. En ik, ik hou me hard vast voor, uh, voor Nederland de komende tijd. Ja. Daarnaast is het zo dat ik... Ik ben geen uh, viroloog, ik ben geen kenner, ik weet er helemaal niets van. Ik gebruik mijn gezond verstand, mm -hmm. ik volg mijn gevoel. Ja. En uh, dan, dan lees ik bijvoorbeeld van... Ja, toch, ik ga die man toch weer noemen van Maurice de Hond... Ja. Dat, uh, dat we voor de komende tijd uh, uh, geducht moeten zijn... op uh, circulatie en uh, uh, luchtventilatie. Mm -hmm. Want als, straks, als er straks uh, de zomer voorbij is... en we gaan we naar binnen toe... Ja. Ja, dan zou je eigenlijk, als je dat niet aanpakt... Uh, grootschalig... dan zou je weer om, om narigheid kunnen vragen wat dat betreft. Ja. Want ja. nogmaals, ik denk... en ja, weet je, ik, ik denk, ik weet het niet zeker... laat het, laat het zo zeggen. Ik denk dat ik... Uh, dat ik uh, ...dat de, het coronavirus, dat het gewoon airborne is en dat we te maken hebben met aerosols, ja. met hele kleine druppeltjes, hmm. hè, die gewoon, want dan, dat verklaart ook waarom één iemand bijvoorbeeld een heel koor kan, uh, kan besmetten. Ja, Snap je? ja, ja. Dus weet je, de, de, de, de, de getallen en, en, en, en de incidenten en de bewijzen, die zijn er dat het zo werkt. Ja. Dus ik, ik, ik ben iets minder halleluja, laat ik het ja. zo zeggen. Ja, ik, ik, ik, dan, dan, dan. ik dus ook. Uh, want uh, dat, met name dat ventilatieverhaal, dat, dat, uh, dat onderschrijf ik ook. Ik wilde dat dan wel eens uh, van RIVM-kanalen dan wel zien uh, hoe ze daar dan op uh, gaan reageren. Maar goed, dat uh, is dan even voor latere uh, zorg. Ik uh, neem aan maar dat tot, je. Ja? Maar tot, tot nu toe hebben ze nergens op gereageerd. Nee, nee, nee. Het... Ik hoor ze niet erover. Ja, de enige die voor een deel meegaat in het uh, verhaal van uh, Maurice uh, de Hond... is toch niet uh, de minste virologe van dit land, Al uh, Strauss Klopt. Want die, uh, heeft, uh, die heeft voor een deel dat ook onderschreven... Hè, met dat uh, verhaal over die aerosols. Uh, dat uh, ja. de Hond daar een punt ja, heeft. En, en niet om, om, om die man weer, weer uh, te, te vervelend over die man te doen... ...maar dat is wel drie maanden ja. nadat uh, uh, Marisol, dat wordt eerst safe. Ja, ja oké. Okay. Maar goed... Het... En, en, en, en het is goed dat je het doet. Ik ben blij om en ik wil niet alles uh, negatief benaderen. Hm. Maar ja, jongens, kom op, weet je... Uh, Luister ook eens een keer naar, naar andere partijen, naar andere geluiden. Dat ja, ja, nou, dat is ook precies uh, waar het uh, mij ook altijd om gaat. Dat is ook de reden waarom ik onder andere uh, vind dat er ook een tegengeluid op, uh, op een radio moet, uh, moet doorklinken. Uh, meer nieuws, heb je, uh, ja, uh, nou, heb je dat gevonden? Nou ja, uh, nou ja, zeker. Maar dat heeft ook puur te maken met, met dit, omdat ik daar natuurlijk ook mee bezig ben. Hmm. Kijk, op dit moment, het is nu uh, half, uh, iets vijf, vijf over half twaalf, om hmm. elf uur. Uh, ...begon vanmorgen de, de zaak van viruswaanzin.nl tegen de staat van Nederland. Uh -huh. En wat, daar ik, wat ik daar heel merkwaardig aan vond, en dat wil ik toch even, even vertellen... Uh -huh. ...is dat er een, een dagvaarding is van uh, viruswaanzin uh, tegen de staat... Uh -huh. om, uh, met, ...met heel veel uh, bewijzen en met heel veel... Uh, uh, uh, ...ja, moet ik zeggen linken naar, naar situaties dat ze willen dat die anderhalve meter met name stopt en dat men natuurlijk ook geducht is en bang is voor die, uh, die coronawet die eraan zou kunnen komen ja. He? Ja. en uh, uh, het rare daarvan is een dagvaarding bestaat uit vijf kantjes daar, uh, daar gaat de rechter zich over buigen uh, ruim van tevoren en wat raar is dat eergisteren uh, de rechter te kennen gaf dat hij... Uh, verkouden is. Ja. En dat hij daarom uh, uh, de zaak niet kan voorzetten. En dan moet er dan binnen een dag, komt er dan een andere rechter. En die kan natuurlijk nooit die hele, dat hele dossier bestuderen in één dag tijd. Nee, dat of, lijkt mij ook niet. Nee. Dus dat, en toen heeft Veerswaans het voorgesteld om dan een, een, een coronaproef te doen met de rechter. Ja. ja. ja. Want dat, dat, dat zou je kunnen denken, want deze zaak, ja dat is een zaak die toch wel belangrijk is, denk ik. Ja. Nou ja, en dan dan zie je het dus ook, ik nogmaals, dat is het ook weer een aanname van, maar dat wil ik niet. Ik wil niet steeds maar weer uh, de regering wantrouwen in deze. Nee. Maar je ziet wel dat dat natuurlijk wel heel erg bevallig is. Ja, ja zo leg je het uh, de, de duim het dik bovenop. Uh, uh, Desinformatie. Des, des ik, ik bedoel, kijk, weet je, iemand is verschuldigd als, uh, als, als uh, het tegendeel bewezen is. Ja. Maar, maar dit is natuurlijk wel heel erg opvallend. Ja. En het is dan ook ironisch ook nog. Ja. Ik bedoel, hij is verkouden, hè? Ja. Hij moet in quarantaine. Dus, hè, hè. Maar dan, toen wordt er voorgesteld, we doe dan een testje, zo gepiept. Ja. Maar dat, dat gebeurt er niet. Dan denk je van ja, wacht nou even, weet je. Ik vind het, ik vind het, ik vind het heel verdacht. Maar goed, dat is ja, heel persoonlijk. En dan was, ik zeg niet dat het zo is, hè? Misschien is die man hartstikke verkouden. Ik voelt hij ze niet lekker, kan hij het echt niet doen. Maar eerlijk, ik bedoel, kom op twee. Ja, dat, dat was de statusmelding waar jij je ook inderdaad over opwond, over dit, over dit gebeuren. Ik las ook iets bij RTL over, ja, het was een man die desinformatie bestudeert. Dat ging over met name het verhaal wat gedaan is, nou ja, bij die demonstratie van afgelopen zondag, wat, wat daar uit de hand is gelopen. Maar hij zegt eigenlijk, je geeft wel munitie bij die mensen die de overheid en dat soort mensen wantrouwen. Dat, dat zei hij in feite. Dus, dus uh, hier is hetzelfde verhaal eigenlijk ook weer. Uh, van, van Je legt natuurlijk wel een, uh, iets, iets genadeloos uh, bloot. Je, je, je, je geeft die mensen natuurlijk wel munitie om ergens op te schieten. Dat, dat blijkt dus nu. Ook met deze rechter die uh, inmiddels uh, verkouden is. En nu in quarantaine moet. Ja dan, dan, dan denk ik terecht dat er mensen gaan wantrouwen. Maar je moet de overheid ook niet onderschatten. Want eh, overheden in het algemeen... Want... Hmm. Kijk, nogmaals, uh, uh, uh, uh, verdelen en heersen, hmm. er is ontzettend veel, veel chaos en verwarring op het ogenblik. Ja. merk ik ja. Je merkt het aan uh, wat mensen zeggen, wat mensen vinden. Uh, dat is gewoon echt uh, uh, ja, heel pijnlijk wat er op dit moment gebeurt in Nederland. Hmm. En soms, soms hebben de overheden daar een voordeel aan. Ja. Uh, dat het uh, de, heet verdelen en heersen heet dat. Ja. En uh, je merkt het aan alles. Ja, ik ga je eventjes... Uh, Wacht even hoor. Ja. Ik, uh, ik. Uh, ga nee, ik ga je niet. Ik ga hier... je. Ja, ik zit natuurlijk in de auto. Hè? Ja. Uh, nou, hier moet ik even iets over zeggen. Hè? Ja. Het is echt een be beest van een auto. <laughs> ja, want je, je probeert iets uit. Dit zeggen Want. Dit uh, is dus een Toyota Land Cruiser. Ja. Uh, dat is echt, jongen. Dat... Uh, ga je daar, ga je daar een stukje over schrijven bij uh, ja. bij mannenzaken dan? Ja. Ik zou een stukje overschrijven, er zit zelfs een ijskast in, dat is de executive versie. Dit <g vérité> is niet te geloven. Toch een, toch een auto van 120.000 euro, het is een ja. tank echt. Dus ja. Er is ook een club van Toyota Land Cruiser gebruikers, ja. die, ja. die heet de Million Club. Ja. En die, uh, die hebben een Toyota Land Er staat een miljoen kilometer op. Okay? Ja. Ja. Dat was mijn nieuws vandaag, jongen. Oké, okay. nou, uh, morgen dan uh, sluiten we de, de week af. Uh, ik weet niet hoe het uh, de volgende week uh, gaat lopen en de volgende week kunt. Dat het uh, beperkt uh, blijft, misschien tot, uh, tot één dag of twee dagen in de week. Moet ik even zien. Maar uh, dank voor je bijdrage van dit, uh, voor dit moment. Graag gedaan. Nou, laten we hopen dat er een, uh, een mooie uitkomst is in, de, in, de, in het kort geding. Ik betwijfel het, maar. <laughs> We zien het ja. Goed, we gaan verder met de muziek weer hier, vrienden. En dat is de Erasing Mountains van Ruud Houweling. En die gaan we als eerste draaien daarachter. De volgende stand voor zijn muzikant, want dat is Wendy Moore. The ocean just like it has. Watching I'm the Ja, dat was dus Wendy Moore en daarvoor Ruud havelijk bijna een uitkomst. Uh. Beide afkomstig uit Zandvoort. Ik kom er haast niet uit. Uh, maar goed, ze hebben uh, een paar nummers uh, achtergelaten. De een deed dat in uh, 2017 met Erasing Mountains. En de ander deed dat met Relapse in 2019. Dus dat uh, zijn uh, de wapenfeiten uh, in Zandvoort. En over Zandvoortse muzikanten gesproken. 30 juli uh, komt er een Zandvoortse muzikant hier naar de studio. Is de frontman van Operation Hurricane, Jurjaan Kerpershoek, Die komt uh, hier uit Zandvoort. En die gaat hier in uh, deze studio een aantal nummers uh, laten horen. Dus dat. Uh, dat. Uh, Gaat hij dan doen? Klinken ze totaal anders. Want Operation Hurricane is een uh, behoorlijk stevige band. Dat uh, is uh, een beetje grunge rock. Alternative rock. Uh, sprak van de week... Sprak ik jullie aan eventjes. Uh, on, ergens uh, op een fietspad. Uh, tussen uh, nou ja, het huis uh, in het verloren En het huis in de Duinen. Zo moet je het dan even zien. Nou Daar hebben we het uh, over allerlei zaken gehad. Uh, maar ze hebben een snode plannen. Die, uh, die gasten van de Operation Hurricane. Zal uh, vanavond daar nog uh, wel het een en ander bij uh, gaan vertellen. Tussen 8 en 10. Maar zover is het nog niet. We hebben tussen 1 en 3 natuurlijk ook nog. Een ZFM lunchroom. Met uh, Jelmer en Lucy. Uh, straks. Uh, hier bij uh, dit, uh, dit fijne lokale omroepje. En dan uh, gaan ze het uh, ook over uh, heel veel uh, leuke dingen hebben. Uh, met name leuke dingen, want het uh, moet natuurlijk ook nog wel een beetje vertrouwing opleveren uh, hier op de Zandvoortse Radio. Dus dat uh, gaat ook wel lukken. Iets anders, want wellicht zal diezelfde Jelmer met mij nog uh, op 5 juli ook nog een programma gaan doen. Ja dat heeft alles weer te maken... dat er uh, van de, de vaste presentatoren van dat programma... die zijn eigenlijk ook nog een beetje racegek. Die zijn nog besmet met het R-virus. Dat is het racevirus. niks bijzonders. Maar goed, je hebt er uh, wel eens uh, vaker last van, uh, denk, ik, denk ik dan. En die jongens uh, die willen gewoon uh, dan eventjes... naar de, de grote prijs van Oostenrijk kijken. Dat zijn er dan twee achter elkaar. Dus uh, ik weet niet of ik dan een dubbele dienst uh, moet gaan doen... op die, zo, die twee Dat zou zo maar kunnen verwacht overigens nu wel een app, hoor. Dus ik, te, te, op het moment dat ik hier sta te praten... dan uh, komt er een app binnen. Ja, dat mag je ook op die 12 juli doen. Ik weet in ieder geval wel wat ik op die 5 juli ga doen. Dat zijn natuurlijk een aantal uh, nummers uh, laten horen... die iets met die Formule 1 uh, te maken hebben. Daar heb je net in het vorige uur al iets over gehoord... in de vorm van Davina Michel... Uh, beat Me. Uh, ik heb zelf ergens ook nog uh, The Last Wave met Pole Position. is ook zo'n uh, nummer wat, uh, wat heel erg uh, aansluit op het, uh, op het verhaal. Dus in elk uur zit er wel een plaatje voor, uh, verstopt die iets met uh, autosport te maken heeft. Maar uh, ik heb een hele lange aanloop nodig om naartoe te komen bij dit nummer. Uh, Eén van de Beatles hebben dat ook nog eens uh, ooit uh, gedaan. Uh, en uh, hij heeft dat op een gegeven moment uh, uitgebracht... Met ook een clip. En in die clip daar zitten allerlei autosporters in verborgen. Tenminste, sowieso één. En dat is ook niet de minste, want het is een drievoudig Formule 1 wereldkampioen geweest. Die dan als een soort chauffeur uh, deze George Harrison rondrijdt. Daar heb ik al iets verklapt over het uh, nummer. Maar uh, George Harrison heeft inderdaad een uh, nummer geschreven wat aansluit op die Formule 1. En dat is in de jaren, nou, ik denk in de jaren 70 uitgebracht. Het was in ieder geval na de Beatles periode. Je hoort het geluid hoor je al, faster, van George Harrison. Dat is bijna de voorlaatste van, van deze uitzending tussen 10 en 12. George Harrison heeft er nog eens een uh, lofzang uh, uh, gemaakt over de autosport. En dat, uh, dat was wel duidelijk uh, met uh, dit nummer. Uh, bovendien uh, zijn er ook uh, behoorlijk wat uh, voorzorgsmaatregelen genomen... voor uh, die uh, twee wedstrijden in Oostenrijk. En, uh, er, er wordt getest, sowieso, uh, op het welbekende zeevirus. virus En die mogen niet... Uh, Ouder zijn dan vier dagen. Dus uh, dat, dat moet vrij recent zijn. Want men wil gewoon geen enkel risico lopen. Nou, of dat uh, allemaal goed gaat uitpakken. De wereld kijkt natuurlijk wel over de schouders uh, van uh, de Formule 1 wereld mee. Want ja, als het uh, tot een echeck gaat leiden. Zoals uh, bij dat tennistoernooi in uh, Kroatië-Servië. Uh, ja, dan uh, is het lijnen in last. En dat wil men denk ik toch uh, niet helemaal uh, op de geweten hebben. Het zit er weer op. Ik ben er vanavond weer tussen 8 en 10. En daar zitten ook weer wat leuke dingetjes in. Dus voor die mensen die van de alternatieve muziek houden, dan spreken we elkaar weer om 8 uur. Er zitten vier telefoongesprekken in. En we bekijken het natuurlijk altijd van de optimistische kant. Dat is sowieso altijd een voorwaarde. Ik zeg tot morgen en ik laat jullie alleen met Howard Jones. We're not From the things we plan